Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds hogere straffen op voor moord en doodslag. De Raad voor de Rechtspraak onderschrijft onderzoek van de Volkskant hierover. Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde straf met twee jaar gestegen. Volgens de Raad komt dit omdat rechters luisteren... naar de roep van de maatschappij om zwaardere straffen. Daarnaast zijn er sinds 2006 hogere sancties mogelijk voor moord. Buitenlevenslang was 20 jaar cel de langste straf. Nu is dat 30 jaar. De ChristenUnie wil het burgerlijk huwelijk terugbrengen... tot een administratieve handeling bij de balie van het gemeentehuis. In het Nederlands Dagblad noemt fractievoorzitter Slop... dat een uitkomst voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren... tegen het homohuwelijk... GroenLinks-Kamerlid van Gent ziet wel wat in het voorstel. Volgens haar kun je met een balieboterbriefje boterbriefje buiten de overheid om organiseren wat je wil. PvdA-Kamerlid Dijksma ziet niets in het plan... omdat mensen die niet in de kerk kunnen of willen trouwen... dan worden afgescheept met een bali medewerker Een meerderheid in de Tweede Kamer wil snel van de weigerambtenaar af. Gisteren zei minister Donner van Binnenlandse Zaken... dat het kabinet eerst het advies van de Raad van State... over de weigerambtenaren wil afwachten... Waalwijk heeft vanochtend vroeg opnieuw met autobranden te maken gehad. Dit keer gingen twee cabrio's in vlammen op. De afgelopen drie weken zijn in Waalwijk in totaal nu zes auto's in brand gestoken. Opvallend is dat het steeds om cabrio's en oldtimers gaat. In de Arnhemse wijken Duifjes zijn na een inspectie nog eens vijf gaslekken gerepareerd. Netbeheerder Leander deed metingen in de wijk... na de explosie van afgelopen donderdag waarbij een vader en dochter gewond raakten... Hoe de lekken zijn ontstaan is een raadsel. Een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. Het weer. Eerst nog plaatselijk mist. Vanmiddag geleidelijk zon. En het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een waarschuwing. In het noorden van het land en in de provincie Zeeland... komt plaatselijk dichte mist voor. En een melding van het spoor. Door een kapotte trein hebben reizigers tussen Roermond en Weert... meer dan een uur vertraging.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De Wys en Mieke van der Wij. Het is vier minuten over tien geweest. Welkom bij het laatste uur van de Nieuwshow. Tegenover Voor ons is aangeschoven. Storm... met een uh, nou, bescheiden uh, stapel deze keer. Is nou, er nog nieuws uit het land daar letteren? Of is het allemaal. Uh... Nee, nou, het nieuws is het boek dat ik hier voor me heb liggen. Want uh, ik, kwam het, ik kwam alleen maar hier bij binnenstappen. En ik haalde het uit mijn tas. En de meningen raakt al helemaal verdeeld. Terwijl niemand het gelezen licht. heeft, neem ik ah, aan. Nou, wel? inmiddels hebben mensen het kunnen lezen. Want het is een week uit. Oh. Cornie Palme heb ik het over: Logboek van een onbarmhartig jaar. Over het algemeen zijn de recensies niet zo mild. Hè? Nee. Uh, uitzondering is Marja Pruis, daar zal ik iets over zeggen straks. Uh, interviews zijn daarentegen vrij talrijk en enthousiële, uh, inlevend. Maar is het een goed boek? Nou ja, dat ga ik straks uh, proberen uit te leggen... of ik ga er iets over zeggen. logboek van een onbarmhartig jaar. Tantelligen werd gisteren 70, en die heeft weer een nieuw boek... Het geluk van de springgaan ga ik ook iets over zeggen. En ik heb twee boeken bij me. Sherlock Holmes, die is die, uh, de schepper van Sir Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle is natuurlijk al jaren en jaren overleden. En Sherlock Holmes zelf natuurlijk uh, ook in die ja. e boeken. Maar nu hebben de erven toegestaan dat er een nieuwe schrijver een nieuw avontuur van Sherlock Holmes. Die Ja, er geld nodig. Nou ja, iedereen heeft geld nodig. Dus dat, ik, <laughs> ja. dat is nog niet zo gek. Maar daar, daar gaat het me ook niet om. Het gaat erom: is, is het gelukt? Ja. Is het, is het, nou goed, Het Huis van Zijden heet Leuk. het. En ik heb, als we eraan toekomen, dat weet ik niet. Een van de nieuwe atheïsten van nu, Richard Dawkins, heeft een boek voor kinderen geschreven. Kun je dat wel aan je kinderen geven? Ja. Spannend allemaal. Over een uh, minuut of twintig. Uh, tegen kwart voor elf leidt kunsthistoricus Hans de Hartig Jager ons langs veertig geschilderijen. Die eikpunten zijn in de Nederlandse geschiedenis. Maar we gaan eerst even over naar Bas van Toor, oftewel Clown Bassie. Want die werkt, u hoort het echt goed, aan een album met dance -nummers. De 76-jarige clown steekt enkele liedjes uit die tv-serie van hem, Basie en Adriaan. Uh, in een modern jasje. En Bassi heeft ook geld nodig. Nou, dat weet ik niet, ga ik zo vragen. Basie heeft al één nummer onder handen genomen en als proef. Laten horen in de discotheek. Nou, u begrijpt het, het sloeg in. Als een bom. Ook hier weer, Bron is Bassie. Aan de telefoon hebben we Bassie. Goedemorgen. Nou, je hebt Bas van Toor de man achter Bassie. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, hartstikke goed. Okay. Zeg, een, een nieuwe fase, een geheel nieuwe fase in de loopbaan mogen we wel zeggen. Nou, nee hoor, dat niet. Ik heb het al eens meer gedaan. Ik, werd, ik word regelmatig uitgenodigd door studenten en, uh, op de universiteit. En dan hou ik dan met een duur woord, een lezing. Ja. Maar ik vertel wat over mijn leven. Ik ben weggelopen van huis en zo... En, uh, ik heb natuurlijk nog een avontuurlijk leven gehad. Want voordat wij met Bacinadia begonnen. had ik al een 25-jarige carrière achter de rug. als toppakkrobaat met Adriaan samen in heel de wereld. Ja. En uh, dan merk je toch dat er bij die, bij die doelgroep van, uh, van 20 tot 30 jaar. nog heel veel Barsinadiaan leeft. Ja, zeker. Dus ik werd eens een keertje uitgenodigd in een discotheek in Noord-Holland. En als een Barsinadiaan-dag georganiseerd. En als klappen de vuurpraak kwam ik dan binnen. En toen heb ik een paar nummertjes zo uh, gedaan. Nou, dat sloeg zo aan. En ik denk, Vlek, dat is toch eigenlijk wel leuk. Ik ben, ik ben, ben een entertainer. Of het nou kinderen zijn of volwassenen, dat maakt mij geen fluit uit. En toen was ik van de zomer met Pound. Met uh, Pound was ik op Ibiza. En dan zijn we s'nachts naar een discotheek gegaan. En ik met mijn feestneus op. Toen dook ik naast Ferry Korsten op in een discotheek met 7000 man. En toen zag ik die luid met mijn kop in de zaal. Er zaten minstens 2000 Hollanders binnen. En het leek wel of ik een doelpunt maakte. Ik denk, verrek, dat slaat aan. Nou krijg ik van een andere jizjokkie, Henry Kikke. krijg ik een, uh, een vraag. Hij zegt: Zou jij een act bij mij in mijn uh, uh, DJ show willen doen? Nou, daar zijn we al gaan sleutelen. En uh, aanstaande, za aanstaande zaterdag is de eerste optreden in Meer, net over de grens, bij Breda. Zo. En volgende maand ook zit ik in Haasrode. En god noem maar op. Ik wil en... zo langzamerhand wel eens iets horen. Nou, Hoe dat... klinkt het? Ik heb je een NPD'tje een, een, een, een, een gestuurd, dacht ik. Oké. Okay. Ja, kunnen we dat... Uh, je staat klaar. Nou, laat maar horen. Oh, komt ja, dat komt ja. ja. Hallo, bossie. Zijn jullie er allemaal? Ja, we zijn er. Nou, ik, ik, ik kan me voorstellen dat zo'n discotheek werkelijk van voor naar achter uit zijn dak gaat. Ja, tuurlijk. Het is, het is, het is een grote bruiloft. Ja. Maar, en, maar er mag ook wel gelachen worden in een discotheek. Je hoeft niet samen een pilletje om staan te stuffen. Ja, maar bent u zelf ook een, een liefhebber van dance Muziek of zet u thuis toch iets anders op? Nee, johan, ik hou van alle muziek. Ja? Ik heb zelf vijf, vijf cd's gemaakt met de Montemannik. Ik speel zowel klassiek als jazz. Ik leed ook heel veel op als Montemannik als solist. En, uh, maar dat is een heel apart circuit. Ja. En uh, ja, ik hou van klassiek. Ik, als, als muziek is heel slecht, ik speel zelf zeven instrumenten, dus ik, ik, ik doe nog alles wat. Ze en hebben... alle de liedjes die van en Adian, die hebben Aad en ik zelf gecomponeerd en geschreven, worden. Is het, is het gewoon eigenlijk een kwestie van uh, een stevige gebied onder, onder de oude nummers die jullie al gemaakt hebben? En dan is het wachten op de cd en die komt volgende maand of zo? Nee, die cd komt helemaal niet uit, want dat bericht is helemaal in verkeerd in de krant gekomen. Oh. Ik ga geen cd maken. Want... Waarom niet? <coughs> nou, simpel, als ik een cd maak... Dan zeg, dan gooit eens zo'n mongoltje, die gooit hem op het internet. En dan zit iedereen in Nederland hem te downloaden. En dan hoor je in elke discotheek hoor je mij draaien. En ik ben er niet. <laughs> nee, dus... En ik ben wel dom, maar niet slim. Dus... Als ze die muziek willen horen, dan moeten ze de clown erbij kopen en Henri. <laughs> nou. Onder het motto, alles is voor ja, Zo is het. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Dit, dit, het wordt een act van 40 minuten. Ik vertel het ook, moppen er tussendoor. Ik heb ook andere dingen. Het is niet alleen dat ik me binnenkom, maar dat ik zeg verstand op nul, we gaan rampen staan. Wel, nee. Ik bedoel, ik ben artiest, ik ben entertainer. Dat heb je meer dan duidelijk gemaakt, Bassie. Ja, dat kennen ze bij de Tros Evenaren. Want we hebben bij de Tros zulke vroeger ook zulke waanzinnige kijkcijfers gestoord. Oh, ja. Yeah. Ja, wat heet ik? Weet nog. Kees de Daas, die schoot ons een keer uit. Oh, dat gezemelde, daar hebben ze weer. 8,6. Ah ja, ja, dat was de waardering. Ja. Hartelijk dank. Ontzettend veel succes. Het lijkt me enig om te komen kijken. Iedereen is welkom. Maar, je, maar ik bij mijn kinderwerk er ook nog gewoon bij doen hoor. Oké. Okay. <coughs> Want ik zit morgen in Kortrijk. Daar heb ik drie keer een uitverkochte schouwburg. Hallo. Om half, half half elf al beginnen. Nou, rustig aan en veel genieten. Je weet wat er ook gebeurt altijd blijven lachen. Zo is het. En alle ballen, <laughs> ja, Hartelijk dank. U hoorde Bas van Toor, oftewel dus de clown Bassi. Het ging over zijn plannen om een album op te nemen om, uh, met dance-nummers. Nou, dat is dus een keiharde leugen. Als u Bassi wil horen of zien, u moet hem zelf boeken. Komende week, op 24 november om precies te zijn, is het 20 jaar geleden dat Freddie Mercury stierf. 20 jaar geleden. Time flies. Hoewel hij volgens zijn fans als podiumbeest onovertroffen is, trekken ook de Queen Coverbands met Mercury look-alikes die na zijn dood als paddenstoelen uit de grond schoten volle zalen. Zo zie zelfs dat queen drummer Roger Taylor en gitarist Brian May besloten hebben om zelf een tribute band samen te stellen met een heus queen keurmerk. Dan weten de fans, tenminste, dat ze naar kwaliteit gaan luisteren als ze behoefte hebben aan live muziek. Martin Huizinga is manager van de Nederlandse queen coverband Miracle. Goedemorgen. Ja, okay. hey, goedemorgen. ja je bent nog niet aan het zoeken. Je... Ja, je zak. Oké. Gisteren was het in het Gilderdom in Arnhem uh, ook een band. The Queen Experience. En dat, wat was dat voor band? Ja, dat is een, een gelegenheidsproject uh, uh, van volgens mij de, de Holland Media Groep, geloof ik. Uh, ook, ook, die deden ook Queen naam. Nou. Uh, ja, met uh, Joseph Clark, uh, een, een zanger uit uh, Zuid-Afrika. En een, uh, een, uh, een sopraan uh, die uh, onder andere wat nummers van Barcelona tegenwoordig werd. En niet te vergeten, Wibi Suriadi zelfs. Uh, Wibi Suriadi? Ja. En dan, het, dan leek het een beetje op Queen... Uh, nou, ik, uh, ik, uh, ik moet, moet eerlijk zeggen, uh, ik, als je een concert van Queen hebt bijgewoond, dan is dit, uh, ja, voor mensen die nooit een Queen-concert hebben uh, beleefd, een beetje een idee. Van nou wat het sfeertje inhield. Ja. Niet echt een Queen. Concept. Niet echt. Ja. Maar gingen het dak er wel af of niet? Uh, Mensen hadden het naar de zin. Ja. De. Ik bedoel, vol, uh, maar, volle band. maar krijgen ze een gouden Dom vol met een coverband? Nou ja, goed, uh, ik, afhankelijk van hoeveel ze aan promotie doen. Uh, het, het zat uh, behoorlijk afgeladen, moet ik zeggen. Uh, maar goed, dus dat gaat goed met zo'n band. Maar ja, dan zou je zeggen, Roger Taylor en Brian May, waar maak je druk over? Kennelijk wil het publiek dat. En ze, je kan je ook zeggen, wij voelen ons vereerd met al die. Kofferbands. Ja, nou goed, ik denk dat het sowieso een muzikant moet strelen op het moment dat de, dat de muziek op de een of andere manier op deze manier verspreid wordt. Ik denk dat er de wereldwijd wel zoiets van 150 goede coverbands zijn. Van Queen? Ja, zeker. Ongelooflijk, hè? Dat, dat dat nog zo door is gegaan. Ja, nee, goed, uh, ik bedoel, uh, als, je, als, je, als je kijkt uh, destijds uh, bij onder andere Live Aid, hè, dat is eigenlijk weer een beetje de terugkeer van Queen geweest, ja. na een uh, wat mindere periode, ja, toen is het echt losgegaan voor grote, grote publieken. Ik bedoel, op en trend. toen werd het ook spektakel, hè? want uh, ja. als, als jullie bezig zijn, is het dan ook vuurwerk en de hele poppenkast? Ja, nou, dat is een beetje afhankelijk van ja, hoe wij geboekt worden natuurlijk. Uh, kijk, uh, The Sky is the Limit, uh, het heeft allemaal met, met, uh, met geld te maken en hoeveel bere boeken bereid is om daarin te steken. Hmm. Maar ja, wij werken ook met vuurwerkbedrijven en, uh, en met, uh, met verschillende showaspecten als dat uh, gewenst is. Maar uh, als er zo ontzettend veel coverbands zijn, dan moet er toch ook veel rommel tussen zitten? Ja, maar ja, goed. Ik bedoel, uh, dat, dat geldt voor elke, elke muzieksoort, denk ik. Uh, natuurlijk uh, zullen er mensen zijn, of queen-coverbands zijn, queen cover bands zijn die, uh, de, ja, die rommel brengen. Aan de andere kant zijn er ook een heleboel uh, queen-coverbands die de muziek op een andere manier interpreteren en op een compleet andere wijze. Hoezo zo dan? Uh, een voorbeeld: uh, er is een. een, een, een, een, een een, een Duitse accordeonist... die ik afgelopen september in Montreux gezien heb. op de Freddie Mercury Memorial Day. die samen met Karin Ten Kate, Nederlandse operazangeres. Opera bewerkingen brengt van het album Barcelona. En dat met accordeonmuziek. Ik bedoel, hm. dat is waanzinnig. Dus je kan het op een herpo verschillende manieren doen. Ja. Jullie hebben uh, een Italiaan gecontracteerd, hè? Giordano Petrini. Ja, klopt. Hadden ja. in Nederland geen. Uh, goede, liepen geen goede Freddie Mercury rond? Nou, ja, nee, ja. We hebben uh, in 2009, toen onze vorige zanger. Betrok, uh, hebben wij uh, bijna twee jaar geauditeerd en ik denk, dat er, jaar. Ja, ik denk wel dat er een stuk of 40 50 voorbij gekomen zijn die toch allemaal het idee hadden ja. dat ze dat wel konden en dan dan ga je dus uh, zo iemand een nummer laten zingen ja uh, de lakmoesproef. Uh, ja, nou zoiets weet je wel. Ik bedoel, uh, om, om natuurlijk een goede vergelijking te kunnen maken, laat je al de artiesten dezelfde nummers zingen. Wat dan? Wat moeten ze zingen? Uh, ja, goed, een nummer waar, waar bijvoorbeeld een, een uh, veel hoger bereik in zit. Uh, ik bedoel, uh, je, je kan er van, van, van Freddy Card natuurlijk... Bohemian onder... Rhapsody, wordt dat? Uh, uh, Bohemian Rhapsody, ja, is wat minder interessant. Omdat daar veel met koortjes gewerkt wordt, weet je wel. Als, als het gaat om de zuivere stem, kan je bijvoorbeeld de Days of Our Lives van, van Queen nemen. is een waanzinnig goed nummer om te horen of iemand kan zingen. Uh, Stop me Now, uh, Breakthrough, innuendo, dat zijn allemaal nummers waar ja, waar ontzettend veel uh, getoon uitkomen. Don't stop me Now. De echte Freddy horen we nu? Hè? Ja. De onechte, de onechte. Dit is Giordano. Dit is Giordano. Oké. Okay. Uh. Zit die ook een beetje op een Freddie Mercury of hoeft dat niet? Nou ja goed, het, het leuke van Miracle is dat wij geen lookalike band zijn. Dat we niet met pruiken en snorren oplopen. Omdat wij vinden, ja, uh, weet je, het gaat ons om de muziek. Zeg, oh, dit kom. geluid wordt live uh, geproduceerd? Dit wordt live geproduceerd. Dit is nogal wat namelijk wat je hoort. Ja, ja. dankjewel. Hoe, hoe, hoeveel man staan er dan? Uh, als, je, als je gaat kijken, uh, de band zelf bestaat uit vijf man. En dit is in Tesla opgenomen, 24 sporen. Ik werk met een vaste geluidsman, een vaste lichtman. Ik heb een hele ploeg van mensen om me heen uh, die achter ons aansjokken binnen Europa. Maar er staat hier niet een volledig synthesizer programma te loeien. Nee, nee, nee. Dit is allemaal handmade. Uh, wij hebben geen, uh, geen uh, klik klak en trick track en dat soort dingen. Wij transponeren de nummers niet. Wij brengen het echt op uh, zoals het ooit op de plaat gedrukt. Hoe komt het nou dat uitgerekend van Queen. Zoveel coverbands zijn en dat die muziek nog zo doorleeft, dat is toch. Nou, moet je Elvis nemen, toch? Nou ja, maar is het ook bijvoorbeeld. Hoe heeft dat ook bijvoorbeeld? Ik noem maar. Er zijn natuurlijk best wel. Dat is dus een heel fenomeen. Dat kende ik eigenlijk helemaal niet zo. Nee, maar goed, Queen bestaat 40 jaar dit jaar. Dus wat dat betreft, als je 40 jaar muziekgeschiedenis hebt, dan heb je toch een aantal generaties daarin meegekregen die die muziek hebben. Jawel, maar dat zou dan toch voor een heleboel andere bands ook moeten gelden. Ja, goed, toch als je gaat kijken, Tribute Circuit is is best wel behoorlijk groot, hoor. Uh, is niet alleen in Nederland. Hè? Want als je in Nederland uh, bij een willekeurig boekingsbureau kijkt... vind je zo 15 of 20 verschillende coverbands. Er loopt toch ook eindeloos die musical We Will Rock You... Uh, nou, in Nederland volgens mij al niet meer. Nee, maar nee. in Engeland wel? Ja, in Engeland wel. Ik bedoel, daar draait hij al meer dan tien jaar, ja. geloof ik. Uh, en uh, ja, ze gaan ook nog steeds op nieuwe plekken gaan ze draaien. Ik, uh, ik heb hem zelf niet gezien, moet ik zeggen. Oh, nee. dat is gek. Nee hoor, dat is niet zo gek. Waarom? Als je een Queen concert hebt meegemaakt... Uh, is, is, is dat compleet iets anders dan een musical. Ja, maar goed, dat zou dan ook pleiten. Ga vooral niet naar het optreden van jullie toe. Nee, ja, dat kan. Maar ik, uh, ik, ik, uh, ik heb niks met musicals. Ik, uh, ah, ik ben, als, als, je, als je echt een concertman bent... Andere atmosfeer als een musical. Bent u een fan vanaf het allereerste uur? Ja, vanaf het allereerste uur, 1973. En welk nummer deed het hem voor u? Uh, ja, uh, als je gaat kijken naar, uh, naar de, met name de eerste drie albums. Uh, Queen 1, Queen 2 en Sheer Hard Attack. Uh, dat is toch wel uh, wat, mijn, wat mijn voorkeur heeft. Dus het oudere werk, het bombastische met vele koortjes. En het mooiste nummer van Queen vind ik White Queen. En daarna kwam natuurlijk het experimenteren van Mercury, want hij durfde wel, zeg. Nou, inderdaad, hij is op een heleboel gebieden natuurlijk uh, vernieuwend ja. geweest. Uh, hè, als je gaat kijken naar de introductie van de, van de videoclip, zoals we die hele dagen kennen. Denk ik dat ze met Bohemian Rhapsody uh, eigenlijk daar uh, de zetten voor geweest zijn. Uh, daarnaast ook uh, ja, uh, een van de eerste rockmuzikanten die een experiment met een operazangeruis ja. aanging. Ja. En ook de manier waarop hij eruit zag was natuurlijk ook extravagant. Ja, en tot de verbeelding spreken. Uh, ik, uh, ik bedoel, als je, als je, als je zo'n concert hebt meegemaakt en je ziet uh, in, uh, in, in de manier waarop hij op het podium uh, liep, zeg maar, uh, ja. Het is gewoon een, een, een podiumbeest, klaar. Een, een, een hele extravagante persoonlijkheid op, op, op het podium. En een hele introverte persoon naast het podium. Ja, en de manier, ja, je zegt nou introvert... maar ja. de manier waarop hij A, bekendmaakte dat hij ziek was... en B, dat laatste deel van het proces doorgemaakte... was toch ook wel heel bijzonder? Ja, nou goed, ik, uh, weet je, ik, ook, ook dat vind ik klasse. Want als je gaat kijken naar het perspectief Wat heeft hij dan gedaan? Uh, nou, uh, sowieso. Uh, hij heeft uh, destijds, volgens mij werd er in, in 86 al bekend dat hij zeer positief was. En um, destijds ook maar aan een, aan een, een kleine groep Intimie verteld. En hij heeft ook gezegd van, joh, ik wil zo lang mogelijk mijn normale leven blijven leiden en zoveel mogelijk muziek blijven maken. En... Um, op het moment, uh, dit heb ik van Peter Freestone, de persoonlijke uh -huh. assistent... heeft hij het aan de keukentafel, s ochtends met uh, de hele crew besproken... en op een moment gezegd van oké, okay, dit weten we nu en we gaan vervolgens verder. Het persbericht, het officiële persbericht dat Ferdie uh, aan een leed... is pas op 23 november, een dag voor zijn dood, is dat verspreid. Maar mensen hadden dat ook niet gezien... Uh, nou ja, goed, uh, ik kan me herinneren destijds in, in een of andere rollenblaadjes... kwamen er wel eens wat foto's voorbij schuiven van Freddy die op dokterbezoek geweest was. En uh, ook in die laatste periode, uh, vlak voordat hij terugkwam uit Montreux... ik geloof een paar maanden voor zijn dood is hij teruggegaan naar Garden Lodge in Engeland. Ja. Is die uh, ja, natuurlijk veelvuldig door de pers uh, ja. achterna gezeten. Denkt u nog wel eens van, nou, in deze tijd was het helemaal niet nodig geweest dat hij uh, was gestorven? Nou, goed, um, ik, ik heb daar met Pieter Friesan ook over gesproken. En die zei van joh, ik, ik geloof twee maanden na de dood van Freddy, toen kwamen voor de eerst uh, de nieuwe kwamen de markt op. Uh, ja. En uh, er is natuurlijk ook wel. Uh, er zijn ook met medicijnen op Freddy geëxperimenteerd. Uh, dat heeft Pieter ook uh, verteld tegen mij. Want uh, ja, ze wilden toch op de ene manier kijken of uh, de ziekte te was Alleen ja, dat was helaas niet meer mogelijk. Um, was er ooit een soort schroom om zo'n coverband te beginnen? Van ja, het is, het is zo'n groot idool van u. Je kan ook denken, dan moet ik afblijven. Ja, nou nee, goed, laat la, la, ik vooropstellen dat ik niet degene ben die dat allemaal geïnitieerd heeft. Denk, nee, maar... De, de keyboardspeler Mark Smit is uh, ooit is bij gelegenheid op een Queen Fan Club dag uh, in, uh, in Vlaardingen geweest. Uh, toen alleen met een drummer en een, en een piano omdat er een band door de Queen Fanclub geboekt was voor de Fanclubdag die geannuleerd had. En uh, uh, Hanni Roggeveen van de Queen Fanclub heeft toen Mark Smit gebeld of hij op dat moment wilde gaan invallen. Oh. Dus eigenlijk hebben we het ook aan de Queen Fanclub te danken: is dat, uh, dat middenkon nog steeds bestaat. En uh, neem uh, de oude fans, want wat, wat zit er dan in zo'n zaal? Uh, neem uh, mensen. Die vroeger fan waren. De nou ja, goed, types. Nee, ja, nee, niet alleen, niet alleen de, de, de, de grijze heren, zeg maar. Maar je ziet toch ook wel wat jonge aanwas. Je ziet ook uh, wel wat tieners tussen de oh. leeftijdscategorie, tussen de 12 en de 16 zie je. Kinderen misschien. Ervan, kinderen in sommige gevallen, ja. In niet alle zalen mogen kinderen natuurlijk naar binnen. Maar ja, op de Queen Fanclubdag zie je ze inderdaad ook rondlopen. Want anders zou dat ook uitsterven, natuurlijk. Ja, Ja, kijk, de Queen muziek uh, gaat, gaat zeker niet uitsterven. Want ja, ik bedoel. Ik heb gisteren mijn kinderen meegenomen. Uh, mijn kinderen gaan wel eens mee met optredens. Ja, die zijn natuurlijk ook een beetje geïndoctrineerd in dat hele wereldje. Dus, uh, en die kunnen ook de muziek waarderen. En die weten ook van hey, of het goed of slecht is. Dus ook een beetje een graadmeter. Uh, verder is er nog die coverband, had ik het over. He? Gaat u dat uh, doen eigenlijk, die auditie? Uh, nou ja, goed. Uh, uh, het is nu alleen in Amerika. Hè? Uh, Queen Extravaganza wordt alleen in Amerika georganiseerd. Er ah, ja. uh, zijn wellicht op termijn ook plannen om dat binnen Europa te doen. Alleen, ik kan me ook zo voorstellen... Kijk, wij zijn een complete band met vijf mensen. Als je voor zo'n auditie gaat, nee. gaan ze waarschijnlijk of de zanger kiezen... of de keyboard spelen. Uh... Maar ik denk dat we zeker wel een poging gaan wagen. Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Hè, ja, zeker. zeker. Oké. Okay. Hartelijk dank. Uh, u hoorde uh, de manager van de Queen coverband Miracle, Martin Huizinga. Het ging dus over de kwaliteiten van Queen zanger Freddie Mercury. En, uh, die herdenkt, wij herdenken met z'n allen zijn 20ste sterfdag op 24 november. Gaat u nog een kaarsje voor hem branden? Sterker nog, uh, er komt uh, in een van de grote dagbladen ook een grote advertentie te staan van alle Queen fans. Uh, Om okay. um, het uh, uh, feit te herinneren ja. dat Freddie uh, 20 jaar geleden overleden is. Oké. Okay. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. She keeps some a <laughs> In a pretty cabinet Like the cake She says, just like Marie Antoinette a Building a remedy For and Kennedy At any time An invitation you can't take I cigarettes well burst in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen To blow your mind, you uh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try oh, oh, oh, oh, oh. to avoid complications? She never kept the same address in conversation, she spoke just like a She couldn't care less, fastidious and precise She's a killer, queen, gun-body gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Dat je op termijn opeens muziek weer gaat waarderen. Waarvan je dacht, no, toen in die tijd. No, maar het is gewoon knap gemaakt. killer Queen. Queen. Hallo. Adi. Ja, dat is ook wel een beste nummer, vind ik. Maar... Ja, vind, je, vind je dat? Ja, killer Queen. Ja, dat is echt een okay. vroege nummers. Uh, ja. Ja. Nou goed, <laughs> dat was Queen. <laughs> um... Connie Palme. Ja, Connie Palme. Um... Ja, er is een hoop om te doen. Dat merk je al als je het boek, zoals ik zei, uit de tas haalt. En als je op Twitter gaat kijken wat er ja. over getwitterd wordt. Ja. Nou, uh, had het had natuurlijk ook erg te maken... dat ze erg prominent in het Volkskrant Magazine uh, aanwezig was. Nou, dat overal? Is ook, ja, overal? Ja, overal. En dat is ook curieus. Want dan uh, komt er een heel uh, prominent geplaatst interview. Uh. Goed interview. Uh. Interessant interview. Ja. En een negatieve recensie van Arjan Peters uh, daartegenover. Ja. En de NRC deed iets vergelijkbaars. He. Dus uh, uh, men wil heel graag haar in die kranten hebben. Maar ondertussen wordt het boek afgelegd. Uh, of gemaakt Ja, of misschien een groot woord. Ik, ik heb wat recensies meegenomen. Twee, om precies te zijn. Jaap Goedegeburen, die, uh, de kop is... Uh, er valt niks te verzinnen, dat komt uit het boek. En dan de rouw om Hans van Mierlo is te vers. Palmens logboek had beter kunnen wachten. Ja. Dat is een tendens die meer recensies... Uh, in trouw was dat. Ja, ja in trouw was dat. Uh, ik heb het natuurlijk over het boek Logboek van Onbarmhartig Ja, Ik geloof dat ik dat nog niet gezegd heb, maar nee. het boek is al zo bekend dat het nauwelijks gezegd hoeft te worden. Op de omstalende Hans van Mieloog. zien we Corny uh, Palme, ja. eh, uh, kleine vrouw, Hans van Mielo, grote man. Letterlijk bedoel ik. Je, je leest ook wel veel bezwaren in de categorie. Ja, ik bedoel, uh, eerst Isha Meijen dood, dan gaan we daar... Uh... Lijkenpikster, ja. dat is de term die gewoon valt. Uh, ik geloof dat Sylvia Witteman had een Twitter. Je zal ja. toch maar uh, de, oh, he, de, de overledene man van die uh, ja. Pomer zijn. Dan lig je al snel met je geslachtsel in de ACO. Dat was geloof ik de... Ik doe hem nog iets netter dan die was, geloof ik. Ja. Maar goed, uh, uh, Marja Pruijs vat het in de groene een beetje samen, die kritiek. Die zegt... Ja, Ik, ik zou even zeggen want, uh, dat ze dom is bijvoorbeeld... omdat ze prat gaat op een hoger IQ dan wie dan ook... Dat ze een lijkenpikker is, omdat ze alleen zo roman heeft geschreven... over een grote liefde. Dat ze denkt het patent te hebben op grote liefdes... waar andere mensen maar een beetje keutelen, aankeutelen. Dat ze zichzelf bombardeert tot het centrum van het universum... en de feiten vergeet van Andermans leven, waar we eigenlijk... Uh, meer van hadden willen weten. Dat ze niet kan schrijven. Omdat ze put uit het triviale register van mailtjes en dagboekaantekeningen... dat ze aan zelfverklacht doet. Nou, Ze vat dat zo allemaal ja. samen. En dat komt allemaal langs in die recensies. En het wonderlijke of het aardige of het interessante... dat is maar net wat je van het boek vindt. En dat ga ik straks zeggen. Van die recensie van uh, Marja Pruis is... dat zij het boek wel prachtig vindt. Zij zegt dus uh, eigenlijk van... dit was allemaal totaal voorspelbaar. Hè? Ja, dit was voorspelbaar. Opgerond. Je zag het aankomen. Ja. Het gebeurt. Het gebeurt dan en ook. En dit wordt er dan ja. allemaal geschreven. Ja, eh... Uh, uh, uh, ze, ze maakt zo'n uh, beetje ingewikkelde metafoor. Het is de acteur die zich heeft ingeleefd in zijn gladiatorrol... door een zwaar blikken kostuum aan te trekken... verwijten dat hij aan krachtpatserij doet. Nou, een groene-achtige metafoor bijna. Mm. Maar goed. Uh, uh, uh, hè, dus zij zegt het is voorspelbaar, maar je doet het boek daarmee geen recht. Mm -hmm. Ze somt ook nog even op, want zo'n boek is het ook... ik, ik heb het van een week zitten lezen. Het is wat je er ook van vindt, het is een onthutsend boek... Want op elke bladzijde gaat er wel iemand dood. Niet alleen Han van Milo gaat dood. Uh, Pruis stond ze ook even op. Een zus van Van Milo gaat dood. Ja. Uh, een een dochter, zware een gaat dochter. dood. Uh, een medelid van de Herenclub... waar Connie Palme mm. ook uh, bij hoorde. Harry Moeders gaat dood. Louis Tas, de psychiater van uh, onder andere Israël Meijer... maar ook van Connie Palme zelf uh, gaat dood. Uh, iemand die ze uit de kroeg kent. Tantes. Tonio, uh, de zoon van de AFT en van de Heide. Uh, en Mirjam Rootgestrijg. Nou, dus het is een logboek van een onmaatig jaar. Daar is wat dat betreft niks, uh, niks uh, te veel mee gezegd. Het is uh, wat dat betreft uh, gruwelijk. En die komen allemaal... Uh, ja, langs om het zo maar eens te zeggen. En, uh, en inderdaad de dochter van Van Mierlo, die bijna een hoofdrol in het boek krijgt... Uh, aan, aan wie het boek ook mede is opgedragen, uh, Marieke Van Mierlo... Uh, die overlijdt vlak nadat, nadat de vader uh, overleden is. Nou ja, dat is allemaal uh, verschrikkelijk natuurlijk. En uh, hoe moet je daarmee omzien te gaan? En dat is de reden waarom Connie Palme dit boek heeft geschreven, hè, zou je uh, kunnen zeggen. In het begin zegt ze dit. Ze uh, uh, dus, dus, dus verklaart, waarom doe je dat nu eigenlijk? en Dan zegt ze, ja, je vergeet zo gauw dingen, hè, uh, ik doe het omdat ik weet dat je dit vergeet. De horror van de eerste maanden, van het eerste jaar. Je vergeet het, zoals je kiespijn vergeet, of barensweeën naar barens men zegt. Je weet dat het erg was, verschrikkelijk, de ergste pijn die je ooit had, maar voelen kun je het niet meer. Nou, en zij willen het dus niet vergeten. Dus daarom gaat ze het allemaal opschrijven. Dan komt er komt daarna en dat is. Waar ik de andere recente ook weer in begrijp... komt er weer zo'n enorme filosofische stoplap namelijk dit. Vergeten dient een doel. Niemand zou ooit nog een kind krijgen of iemand anders lief hebben... als je wist hoeveel pijn het deed om het liefste te krijgen... en om het op een dag te moeten verliezen. Dat is natuurlijk heel erg waar, dat snap ik. Maar het is ook niet echt dat je zegt, wel een verbluffend nieuw inzicht. Dus ze combineert hier... Uh, uh, ik wil het opschrijven, want ik wil die pijn niet vergeten. En dan legt ze een beetje schooljuffrouw achteruit... waarom, we, waarom mensen die pijn uh, vergeten. En ze voegt er meteen toe: ik schaam me ervoor dat ik dit schrijf... ik schaam me dat ik dit schrijf en hoe ik het schrijf. Je moet het dus ook niet beoordelen als een roman. Dat legt ze in het boek voortdurend uit. Maar je moet het echt uh, lezen als ja, die poging om vast te houden... wat je eigenlijk niet kunt vasthouden. Niet alleen Hans van Mierlo kun je niet vasthouden... maar je kunt ook dat de herinneringen aan hem niet vasthouden... en ook de pijn die je hebt, kun je, kun je niet vasthouden. Dat probeert ze vast te houden. Dat doet ze ook weer niet zo rauw als dat ze het eerst doet voorkomen. Want in het logboek zelf zie je er soms teruggrijpen naar eerdere dagen... en dan weer passages veranderen. En dus uh, het gaat ook weer over authenticiteit en echtheid. Daar gaat het altijd bij Connie uh, bij Palme over. Um, nou, dus die inzet, die maakt het... Ja, toch op een rare manier een fascinerend boek. Terwijl je je ook, tenminste ik als lezer, voortdurend ook een beetje ergert. Uh, ik zal nog een voorbeeldje uh, uh, geven. Uh, nou, ik heb hier het boek Tonio besproken van de uh, van AFT van Heijden. Uh, als roman gepresenteerd, een roman uh, zij gaat, uh, uh, nou, nadat de familie eigenlijk net dood is, gaat ze, uh, gaat, wordt ze uit uh, uh, eten meegenomen door Robert Ammerlaan, De uitgever van de Wezensgebij en de uitgever van Van der Heijden. En dat gaat dan zo. Tegenover me in het restaurant, voordat de bestelling is opgenomen, zegt Robert dat hij me iets verschrikkelijks moet vertellen. Dat niemand het nog weet, maar dat ik het morgen of overmorgen toch te weten kom. Dat Tonio de zoon van Adrie van der Heijden en Meam Rotenstrijg... hun enige kind verongelukt is. Een aantal dagen geleden in de nacht van Pinksterzondag op Pinkstermaandag. En dan schrijft ze medelijden hoort abstract te zijn... maar ik stel me de lichamen van de vader en de moeder voor... lichamen waarin nu de pijn tiert... waarmee ik de afgelopen elf weken probeer te leven. Nou, wat ze hier doet is... ze zet het ene leed naast het andere leed. En eigenlijk kun je dat natuurlijk niet doen. He, uh, je kunt niet zeggen... jij hebt meer verdriet of ik heb meer verdriet. Of het is erger als een oude iemand doodgaat. Of een jonger iemand. Of, elk verdriet is weer anders en is heel erg uniek. Dus ik denk, ja, dan gaat ze, lijkt ze de mist in te gaan. of zo. En dat zo'n zo passage luidt ze dan uit door iets, een anekdote te citeren over Adriaan Morien. En dat gaat dan zo. Dus dat moet je even onthouden. Hè. Dus heeft hmm. het, de dood van een kind heeft ze afgezet tegen de dood van Hans van Mierlo. Van nature zou je kunnen zeggen... nou ja, een kind is natuurlijk erger dan zo'n oude man... Hè, want uh, ze heeft een heel leven gehad. Uh, en dan schrijft ze dit... Um, Jaren geleden, toen we elkaar regelmatig ontmoetten, had ik het met Adrian Morrien, oudere schrijver, ja. over de dood. Morrien kon op een fluweelzachte toon de hardste opmerkingen maken. Hij was toen in de tachtig en hij meende dat het erger was... als een oud iemand sterft dan als een jong iemand sterft. Met een kind gooi je zo weinig weg, zegt hij. En dan zegt zij, nee, dan met jou, zeg ik. Hè, dus zij valt door wat er gebeurt... Want je zit die passage daarvoor zit je een beetje met, ja een beetje eigenaardig te lezen. Want je denkt, dat kan je toch niet zeggen, <laughs> Cornier. Want dat is toch een, raar, uh, een rare manier van leven. Maar dat heeft ze zelf door. En dan komt er zo'n ja, zo luchtige anekdote achteraan. En die is op een bepaalde manier schokkend. En nou ja, zo, zo ga je de hele tijd door dit boek. Door emoties heen en weer geslingerd. Uh, uh, heen en weer. Hè? Tussen alle uh, wijsheden door. En uh, wat meer filosofische stoplappen. En... Kern van het boek, die zit in iets onverwachts opeens, vind ik. Uh, ze komt vrij weinig toe aan het leven met van Milo zelf. Het zijn overwegingen. Ze gaat langs rouwliteratuur. Ze citeert Thomase, die Schaduwkind heeft geschreven. Ze praat met Christine Hemrechts, die uh, een boek over haar, man, haar overleden man Herman de Koning heeft geschreven. komt allemaal, Joan Didion in, in Engeland heeft een, een, een mooi boek geschreven over haar uh, overleden uh, man. Daar nou, staat al die rouwliteratuur, uh, uh, die komt langs, dus het blijft een beetje een intellectueel spel bijna. Spel, uh, bedoel ik niet onbeleefd, maar je, het blijft een beetje aan de, aan de buitenkant. Je krijgt vrij weinig van het, van het leven zelf te zien en soms er, er, glinzet het er opeens doorheen. Dat gebeurt 13 december 2010. Gisteravond heb ik zoveel gedronken dat ik op deze zondagochtend volledig gekleed en nog steeds toch dronken wakker word op de bank. De tv staat aan, de verwarming gloeit, mijn oogleden zijn rood en gezwollen, kennelijk veel gehuild. Erik had gekookt, Marleen had mee. Ik herinner me vaag dat het gesprek over de dood van mijn vader ging. Mijn hoofd bonkt en zuist op het ritme van mijn hartslag. Je bent nog maar een stap verwijderd van een delirium, dacht ik. Dat gaat over die dronkenschap, hè, waar mensen ook vaak over vallen bij Connie Palmen. Ook op tv is ze altijd dronken, hoor je ook wel zeggen. Dan beschrijft ze, en dat maakt het uh, uh, aangrijpend bijna... Uh, of ja, dat maakt het aangrijpend, hoe ze die dag doorkomt. Met sinaasappelsap, met cola. En dan denk je, daar zo een normaal mens die die leidt aan het woord. Maar wat er vervolgens gebeurt, maakt het dan nog fascinerender. Dan wordt ze opgehaald voor een uitje met Rino, uh, door Rinoj Kan. Hè, die altijd in die lijstjes voorkomt als een van de machtigste mannen... van Nederland. Hè, niveau van Milo kunnen we zeggen. Uh, voor het eerst rijdt er weer een auto met chauffeur voor op de Heerengracht... en zit ik naast een man die de deur voor me opent... me voorlaat gaan, mijn jas aanneemt. Doordat de hond van het verlangen flink doorbijt... realiseer ik me hoe gehecht ik was aan de hoffelijkheid van Hans... en hoe ik die mis... Nou, gebeuren, in zo'n passage gebeuren zo verschrikkelijk veel dingen waar je, waardoor ik even het boek moet dichtslaan. Niet van, omdat ik door emoties overvallen ben of zo, maar. Want het, het is, het is iets raars. Het is een soort inkijkje in het leed van de rich en de famous. Hè? Auto's met chauffeurs, die komen bij mij niet voorrijden. Maar goed, in haar wereld uh, uh, gebeurt dat en gebeurde dat. En dat herinnert haar weer dan aan Hans van Mierlo. En we zien haar nog diezelfde ochtend dronken uh, op de bank wakker worden. We zien ja. haar uh, yoghurt eten de hele dag en sinaasappelsap. En daar begint het boek echt een boek te worden, vind ik. En, om die passages. Ja, als ik sterren zou moeten geven, hè, dat, dat, dat moet tegenwoordig. <laughs> de meeste recensenten zitten onder de drie sterren. En Marja Pruijs geeft zeg, zeg maar vijf sterren. Ik, ik zeg dan drie of zo. Want ik vind er zitten prachtige stukken in en dingen waar ik me echt wild aan erger. Een um, okay. logboek van een onbarmhartig jaar, Connie Palmer. Een heel ander boek, uh, maar op een rare manier toch vergelijkbaar. Zo gaan die dingen soms. Is uh, de nieuwe roman van Toon Tellegen. Er zijn mensen die moeten er niks van hebben. Er zijn mensen die gaan blind naar de boekhandel en die kopen alles van Toon Tellegen. Uh, en uh, deze roman heet Het Geluk van de Sprinkhaan. Nou, we hebben alle dieren al zo'n een beetje gehad. De depressie van de mier, de, de identiteits... Eekhoorn, uh, de de ja, olifant. Ja. Uh, uh, uh, nou, hier zitten we weer in het bos. En, uh, maar met, met deze Sprinkhaan heeft Tellegen wel een van zijn fascinerendste dieren gecreëerd, vind ik. Want wat is er aan de hand? Deze Sprinka, Die heeft in dat bos een winkel... en daarin verkoopt hij alles, behalve de zon, de maan en de sterren. Nou ja, dat laatste kun je vergeten. Maar, hè, dus je kunt bij hem aankopen, aankomen in die winkel en je vraagt wat. En hij heeft het. Hij trekt het uit de noos, een doos. Gekke jas, pan, uh, tafel uh, en tot aan de meer abstractere dingen. Liefde, heimwee. Nou, Dat is typisch zo'n hele uh, toontellige wending. Hè? Dat gaat dan van eenvoudig naar mooie gedachten over verlangens... die je kunt kopen en dergelijke. Alles uh, verkoopt die springhaan. En eigenlijk verkoopt hij het niet, Je krijgt het gratis mee. Want de sprinkhaan, het geluk van de springhaan is niet zijn eigen geluk... maar het geluk voor de andere dieren, zou je kunnen zeggen. Nou, dat, uh, dat, uh, dat klinkt een beetje soft uh, uh, misschien. Maar er zit een macabere wending in het boek. Ik zal één, uh, dat is bijna aan het slot. Uh, dan ligt de springhaan in bed. Naarmate het boek vordert, ligt hij steeds vaker tobbend en wakker... en met zijn ogen open naar het plafond te staren. Dronken. Nee, niet, niet zoals mevrouw Palme. <tie> je gliet even. Maar. Je, jij zat nog bij het vorige boek, ja, ja. Maar, maar goed. Uh, maar dan ziet hij in bed wat een fijne springhaan die is. En hij ziet zichzelf iedereen helpen. En dan hoort hij zichzelf zeggen... Ja, neushoorn, dat heb ik, Nelpaard. Natuurlijk, kikker. Is het voor een verjaardag, beer? Ik heb het speciaal voor jou apart gelegd, wezel. Alsjeblieft, mier. Voorzichtig, olifant. Voor jou altijd, Krekel. Uh, dank jou wel, Eekhoorn. Nou ja, zoals we een beetje slijmige winkeliers doen. Mm -hmm. Hij knikte, holde, boog, glimlachte, hield de deur open... pakte in en pakte weer uit, maakte vast en maakte weer los... luisterde aandachtig, had alle tijd en was tegen iedereen aardig. Plotseling schoot hij overeind in bed en riep. Hij wist niet waarom. Maar ik ben niet aardig. Ik ben helemaal niet aardig. Zijn stem sloeg bijna over en zijn hart bonste. Hij had dat nog nooit geroepen en zelfs nog nooit gedacht. Maar hij wist dat het waar was en dat hij eigenlijk tegen de dieren wilde zeggen... ga weg, Nelpaard, aan jou verkoop ik niet meer krekel. Hoe vaak moet ik dat nog uitleggen, Thor? Denk je soms dat ik niet boem en kraai? Nou, dan komt die hele opzomming, maar dan in negatieve uh, volgorde. Uh -huh. En op die manier krijgt die sprinkhaan... Uh, diepte En op een rare manier, als hij onsympathiek wordt... is het niet meer die kwezel van in het begin... en wordt het een sympathieke springkaan. Hij deed me een beetje aan mezelf denken. Maar dat hebben goede boeken natuurlijk altijd. Ik ben namelijk ook altijd zo aardig. En ik lig s'nachts ook in bed van... Ik ben een, een eikel. Maar heel veel mensen zijn. vinden je ook helemaal niet aardig hoor. Arie. Nee, als er wel stukjes He? van, uh, van me lezen in de, van de krant... Lezen, ja, daar ja. kan ik ja. me dan lekker in kwijt oh, ja. maar. maar in de omgang, niet valt dat ja, nee, mee. Nou, het geluk van de springkaan. Ook een prachtig stukje staat erin over. Ja, voor wie is dit vriend? bedoeld? Ja, dat is altijd lastig. Uh, mensen denken vaak dat het voor kinderen is, maar ik denk dat het toch romans voor volwassenen zijn. Mm. Hoewel mijn, mijn dochter, hè, aardige man, leuke dochter <laughs> uh, van 13, die leest het ook met veel plezier. Ja. Dus ja, hoe wat zeg je dan vroeger? van 12 tot uh, 80 of van zo. Van 8 tot 80. Van 8 tot 80. Het geluk van de spring. Ja. Okay. Zal ik nog even Sherlock Holmes meenemen? Ja, ja. Ik zie dat. Uh, ah, nou. Uh, uh, Sir Arton Cornendal, hè, uh, overleden zeg ik als ja. mogelijk, in 1930... maar eigenlijk associëren we met de 19e eeuw... is de grote schepper van uh, Sherlock Holmes. De, de, de knapste detective die er ooit uh, bestaan heeft. Met zijn een beetje dommige vriend, uh, Dr. John Watson... die alles opschrijft, vol bewondering. Uh, dat is natuurlijk een geweldige creatie geweest, Sherlock Holmes. Ja. Dat realiseren we ons nu misschien iets minder dan... Uh, dan uh, dan dat we zouden moeten. Als je nu de boekwinkel binnenstapt, ligt die vol met thrillers. Uh, ja, maar de films worden ook nog steeds gemaakt, joh. Nou ja, het, uh, uh, uh, hij was de eerste en de beste, uh, zou je kunnen zeggen. Het is nog steeds prachtig om te lezen, Sherlock Holmes, vind ik. Oké, okay, het is genre literatuur, maar het is genre literatuur uit de tijd dat dit nog geen genre was. He, zo, zo, zo moet je het zien. Uh, nou, Films worden inderdaad gemaakt. Het is ik ben zelf in Baker Street geweest. Daar, daar kun je het huis bezoeken in ja. Londen, waar hij gewoond heeft. Wat natuurlijk een curieuze ervaring is, want Sherlock Holmes heeft nooit bestaan. Dus je gaat een huisbezoeken van iemand die nooit bestaan heeft, maar dat is helemaal ingericht. Het huis van Romeo en Julia kan je ook bezoeken. Ja, precies. Je komt helemaal in de, in de sfeer. Uh, nou, goed. Uh, het is genoeg geschreven door, uh, door, uh, door Arthur Doyle. Dus je zou zeggen, wat moet daar dan nog aan toegevoegd worden? Uh, er zijn nog heel veel boeken trouwens geschreven waarin Arthur Doyle zelf als detective wordt opgevoerd. Maar Sherlock Holmes mocht je niet in boek opvoeren. Hè? Dus dat, daar zat, zat er ja. recht op. Nu hebben de erven gezegd, uh, meneer Anthony Horowitz. Hebben ze dat trouwens uh, meer dan 50 jaar uh, na het, het uh, overleden? Oh, nee, ik weet niet hoe dat, dat precies, dit is precies. Maar dit is in ieder geval de eerste keer okay. dat het dus gebeurd is. dit is, is een het... coverband voor Queen. Dan heb je een soort coverauteur voor Sherlock Ja, voor je Call hebt een coverauteur. Ja, ja. Ja. En, uh, en deze Anthony Horowitz, ja, ik ken hem niet... maar hij schijnt in Engeland een bekende en populaire kinderboekenauteur te zijn. Uh, ook thriller schrijft hij. En hij werkt mee, lees ik op de achterflap... aan onder andere de Britse televisieserie met zomaar murders, vaak op zaterdagavond te hmm. zien. Hè? We, weet je, een beetje op een knoutracht plattelandserie met heel veel lijken en het is ja, toch vol gezellig. Volgens mij is een oude Jaguar er aan nou, rijden. Toch? Nou goed, maar goed, kom eens hij is point. Is het gelukt? Ik moet zeggen, het is, het is wonderlijk goed gelukt. Oh. Het, is, ja, het is, ja, wat een opluchting. die Mieke. <laughs> <laughs> Nou, hij heeft de toon van uh, Arthur Conan heeft hij echt helemaal te pakken. Het is uh, november 1890, Londen, koud. Uh, uh, uh, Sherlock Holmes zit, uh, zijn opiumpijp te roken roken in zijn kamer, hmm. in Baker Street. Uh, Dr. Watson zit bij hem, er wordt aangebeld. Er komt een man de trap op hobbelen en die heeft een probleem. Er is iemand die hem achtervolgt. Die persoon is trouwens, de dag haar dood, hè, Dus dat gaat lekker, lekker ja. vlot. Die doet het hele verhaal uit de doeken. En Sherlock Holmes gaat aan de slag. Zoals in de beste Sherlock Holmes traditie. Maar er wordt iets aan toegevoegd. Dat is namelijk uh, Watson, die altijd vertelt over zijn grote vriend Holmes, hè, met het bewonderende perspectief. Ja. Ik ben maar een domme dokter, maar die Holmes, die is zo knap. Uh, die krijgt de gelegenheid om wat meer insight-informatie te geven... over waarom hij het altijd zo heeft opgeschreven. En dat voegt echt iets aan dat boek toe. Van, Kijk, ja, Ik zeg nou wel altijd... of ik heb altijd gezegd dat die hond zo slim was. Maar ja, dat is natuurlijk ook mijn eigen slimheid. Dat ik denk, als ik het nou zo opschrijf... Dan vinden de mensen dat leuker om te lezen. Hè? Dus, dus zo dom ben ik nou ook. Dus het, dus het, komt... het ja, dat het zit er weer geestigheid Daar zit de geestigheid in. Zo zit er ook. Er zit zo'n inspecteur altijd in die Holmes-boeken. Uh, inspecteur Lestrade. Die wordt als een halve garen afgezet. Als, als, als dat lijk links ligt, dan, dan kijkt hij naar rechts. En, uh, hè? Dus doet ja. altijd alles fout. <laughs> en Holmes maakt altijd vele grappen. Die krijgt ook nu eerherstel. Eer dus die, die Watson die zegt. Ja, die Lestrade. En wij deden wel altijd alsof hij heel dom was. En half imbeziel en zo. Maar ik heb nog eens laatst met hem gesproken in het, in het rusthuis. <laughs> En, uh, dat is wel aardige. leuk. Ja, dat is echt heel ja. leuk. En het leuke is natuurlijk... Of ja, leuk, dat is een beetje drama. Sherlock Holmes is dood in dit boek. Hè, want die is, uh, ja. in die boeken gaat hij zo. Uh, die is dood. Dus die kan niet meer terugpraten ook. Dus het is, ja, het is te veel gezegd om te zeggen... het is de grote revenge van, uh, van Watson. De vuile was komt niet helemaal uh, naar Nee, maar, maar het Merk. zit er wel een beetje. En dat voegt echt iets toe. Dus... Het is echt helemaal in die sfeer van Sherlock Holmes. Uh, Met die Watson, die uh, stiekem het nu de glansvol zelf opeist. Het huis van zijden. Hartstikke huis. goed. Alle informatie hierover uh, is te vinden op TEDx pagina 260. En ook op de website www.newshop.nl ziet u alle titels terug. Arie, hartelijk dank. Het was ja. mooi van Dawkins Zien. heeft het niet gered. Nee, nee nou, ja. Nou ja, nou, Dat, ja. dat geeft niet. Ja. Uh, in het boek Verleden in Verf beschrijven historicus Pieter Steins, ons welbekend, en kunsthistoricus Hans ten Hartogjager de Vaderlandse geschiedenis aan de hand van 40 schilderijen. Op al die werken wordt een belangrijk moment uit onze nationale geschiedenis verbeeld. En de auteurs leggen uit waarom deze schilderijen juist zo geschilderd zijn als ze geschilderd zijn. Vanuit de gedachte dat dat geverfde verleden ons een ander beeld geeft op die Vaderlandse geschiedenis. En vanmorgen is een van de auteurs bij ons te gast, Hans. Hans Goedemorgen Hans. Goedemorgen Mieke. Ja, de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven uh, uh, getoond... om de Nederlander uh, zich meer bewust te maken van de, die eigen nationale geschiedenis. Moeten we dat... Die ook dit, in dit perspectief, dit boek, Nou, well, halfjes. Natuurlijk, dat kun je fijn meepikken. Het leuke aan het boek is wat mij betreft dat je in 40 schilderijen... een soort overzicht krijgt van de hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis. Maar daar doen we meteen allerlei problemen in op. Allereerst kan het niet. Als toen wij gingen kijken we wilden dit boek maken... vanuit een ander idee, toen we een beetje gingen zoeken... bleek dat heel veel belangrijke momenten uit de Nederlandse geschiedenis... Wie heel heeft ooit... Bonifatius <sus> geschilderd? Precies, Bonifatius, die, daar, daar stond nog niemand bij te kwasten. Ja. En eh, ook later hebben ze dat niet gedaan. Zo zijn er heel veel belangrijke... Momenten die nooit geschilderd zijn, omdat Nederlanders een beetje een moeizame verhouding met historisch schilderkunst hebben. En dat is juist zo aardig. Want we kunnen de lijn heel goed pakken, bijna alles zit erin, maar soms op een beetje een moeizame manier. Ja, ja. Maar wat we eigenlijk nog veel leuker vonden, dat heel veel mensen altijd denken, als je vooral naar 17e eeuwse schilderijen kijkt, van zo is het echt gebeurd. Dat pijn als het een foto is. Maar dat is kolder. We zijn helemaal ja. vergeten dat, daar dat denk ik allemaal... helemaal niet? Nou, veel mensen denken dat wel. Oh. Jij bent gewoon misschien zo intelligent dat je daar. Geef, geef, geef, geef eens een voorbeeld. Nou, heel veel mensen denken. of je nou naar Rembrandt kijkt, dat die mensen er. Op, op een portret bijvoorbeeld. dat die mensen er echt hmm. zo hebben uitgezien. Terwijl je natuurlijk moet bedenken. zo'n schilder. die moest bij die rijke mensen thuiskomen. die moest poen verdienen. die hmm. moest de winkel draaiende houden. Dus als hij al die puisten op dat gezicht. of die spataderen meenam. dan kreeg hij niet nog een opdracht. Hmm. Dus daar werd flink gemanipuleerd. En dat gebeurde niet alleen bij portretten. maar ook bij historische gebeurtenissen. En, Daarmee zie je dus ook, kun je heel erg zien dat er belangen zitten in, het, in die schilderijen. En het leuke is, als je daarover gaat schrijven... Werden we, vonden we het veel interessanter worden. Dus we hebben die geschiedenis, die zit erin. Ja. Maar ook gaat het vooral over, wat wilden ze nou eigenlijk mee zeggen? Ja. Welk belang dienden ze? Welke opdrachtgever wilden ze paaien? Waar loopt nou, dat spaniel... heel erg uit elkaar? Ja, dat loopt behoorlijk uit elkaar. Het leuke is dat je soms echt de, de vreemdste dingen kunt zien. Uh, soms is het ook helemaal... gaan ga me heel erg twijfelen. Een van mijn favoriete schilderij is bijvoorbeeld de lijken van de gebroeders De Wit. Dat is een ja, verhaal waar wij niet zo heel graag meer aan terugdenken. Maar dat schilderij dat erin staat... Het is net rekenen, een verschrikkelijk schilderij. Het is een verschrikkelijk schilderij. schilderij. Een verschrikkelijk schilderij. Dus de zie de je pan. die lijken zo hangen als geslachte varkens. Ja, precies. De vellen precies. zijn eraf. De vellen zijn eraf. hart is uitgesneden. ogen zijn eruit gehaald. Tongen zijn uitgerukt. Iemand heeft de het geslacht van een van de twee eraf gebeten. Dat wordt ook allemaal beschreven namelijk. Oh. Die vingers zijn uh, verhandeld, want mensen gingen daar geld voor vragen. Dat is, dat is letterlijk zo geschilderd door Jan de Baan. Waarschijnlijk Jan de Baan. En als je daarnaar kijkt, denk je, dat is dan een moeilijke. Omdat je denkt, waarom deed hij dat in vredesnaam? Oh. Het lijkt het, lijkt het Amazone-Oerwoud wel. Want dat wordt nergens uh, bevestigd dat het zo gegaan is. Dat verhaal is zeker juist. Het verhaal is, ja, het verhaal is zeker, maar het is daar weer spannend... waarom hij het gedaan heeft. Maar bij anderen, je vond bijvoorbeeld een prachtige Velasquez... Die uh, die heel erg mooi gemanipuleerd is. Velasquez schildert de slag om Breda, die door de Spanjaarden gewonnen is. Uh, ja, en daarom nou, heeft die Spanjaarden die slag natuurlijk geschilderd. Precies, en daarom zijn wij hem vooral vergeten van de slag bij Breda. Wij hebben het altijd over het turfschip. Oh, het turfschip, wat hebben we gewonnen? He, dat, toen, ja, ja. dat is een beroemde, maar de slag van een tijdje later, die verloren we. En die zijn we in Nederland toch wel een beetje vergeten. En Velasquez schildert nou juist de trots van de Spanjaarden. Heel subtiel dat de Spanjaarden hem gewonnen hebben. Maar uh, hoe kwam dat idee eigenlijk tot stand om uh, uitgerekend aan de hand van schilderijen die geschiedenis weer te vertellen? Nou, de eerste gedachte was heel simpel. Ik had al een boek geschreven dat heet Dit is Nederland. Ja. Uh, en dat was een soort poging om uh, ja, de verhalen van de beroemde schilderijen te vertellen. Het idee daarachter was dat we heel veel beroemde schilderijen hebben... van het melkmeisje tot noem maar op. En dat we die plaatjes wel kennen, maar de verhalen erachter hm. ja, vaak niet zo goed weten. Oh. Dus toen is dat boek gekomen. En toen dachten we, eigenlijk ook in overleg met de uitgeverij... Uh, dat we dat ook met de geschiedenis wilden doen. En aangezien ik alleen maar over kunst schrijf... en relatief weinig van geschiedenis weet... en Pieter heel veel van geschiedenis weet... en minder van kunst, dachten we, we doen het samen. We kennen elkaar al lang en maar, we koppelen. Een hoop oudere mensen zullen toch ook... van juist van die tijd die, die jullie niet hebben kunnen vangen eigenlijk... bijvoorbeeld in de tijd dat de mammoeten nog rondliepen... Mm -hmm. er waren schoolplaten, herinner ik me heel goed... Uh, en, en daar stonden mensen met speren bovenop een stonden Nou, ja, toch? Precies. En die beelden zijn volgens mij voor een hoop... De oudere generatie absoluut bijgebleven. Ja, maar toch? de grap is precies wat je zegt: dat daar het in zit, dat, dat is vooral Isings, e daar kom ik zo, die, die dacht dat hij een soort werkelijkheid weergaf. Tenminste, die suggestie had hij altijd. Dat over zijn die e beroemde schoolplaten: dat Nova zit, Zembla en de, ja. de, de, de, de Noormannen ja, voor de noord Ja, die Noormannen. Staan erin. Ik wil, we hebben daar erg geestige discussies over gehad. Wat Pieter vond dat Isings e erin moest, want hij vond het belangrijk. En ik zei: Dit Isings e is niet om aan te zien, dit is kitsch, dat zijn stripverhalen. Uh, dus ik was er tegen. Nou, daar hebben we lekker over gebakken hm. lijst. En, en nu denk je het is. Daar okay. ja, is er één ingekomen ja. als een soort als een soort geste van ook laten zien. Ja, ik, toen ik het weer zag dacht ik, dit is net asterix dit. Dus als kunst stelde niet zoveel voor, maar als schoolplaat en als voor het collectieve geheugen zijn ze heel belangrijk. En daarom is het toch wel leuk dat er één instaat. Want jij vond dat het ook als kunstwerk iets voor moest stellen. Ja, ik, ik, ik ben natuurlijk wat puristisch in die zin. Ja. Pieter is historicus, ik dus, ik, dus ik wilde gewoon graag mooie kunstwerken. En die hebben we ook zo erg. Rembrandt, Holbein, Velasquez, noem allemaal maar op. Ja, maar misschien denken mensen nu dat er in dit boek allemaal tafereelen het zien. Zijn maar, ik heb hier bijvoorbeeld een uh, zelfportret van uh, Pijken Koch. Ja, en denk ik, wat heeft dat dan met de geschiedenis te maken? Nou, omdat het heel erg gaat over de verbeelding van het fascisme. De, dat is het, zelf, het beroemde zelfportret met zwarte band. Ja. En daarin beeld Pijken Koch zich af als Julius Caesar. Met zo'n strakke kop, oh. grote ogen, dat je denkt, wow, een Romeinse keizer. Ja. En dat was omdat hij uh, geloofde in het fascisme. Dat kun je tegenwoordig bijna niet meer hardop zeggen. Maar dat was zo. Hij, hij was daarvan overtuigd. Hij wilde niet meteen dat alle kampen werden ingericht. Daar wist hij niks van. Schilderij ze 33. Maar hij, uh, hij geloofde in dat soort verschillen. Nee. En daarom is het een prachtige vorm om te laten zien... zo geloofden mensen echt in die tijd, in die werkelijkheid. Nou ja, even om aan te geven hoe divers de, de schilderijen zijn... Die, die opgenomen zijn. Dat ja. je dus niet alleen aan, aan taferelen hoeft te denken. Bijvoorbeeld Charlie Torop, de clown voor ruïnes in Rotterdam... staat er ook... In, hè, als een Precies. symbool van de verwoesting van Rotterdam. Ja, dat is een heel tragisch schilderij natuurlijk. Die klang ja. een soort vrolijkheid met gewrongen handen. En, zijn, en die zit voor, voor brandende ruïnes. Het is een prachtige schilderij. Was dat moeilijk zoeken? Want hier, je moet natuurlijk wel een beetje om, om een hoekje denken, toch? Ja, we hebben, het, was, het viel... Het was heel leuk zoeken, dat moet ik er wel bij zeggen. Het is geweldig om daar een beetje in te kunnen rondstruinen. Maar vooral naarmate we dichterbij komen in het heden... werd het steeds lastiger. Srebrenica. Daar hebben we dus wel een prachtig schilder. Of prachtig een heel heftig schilderij. Ronald Ophuis, gewoon een levende schilder. Mijn leeftijd. Die is daar heel erg mee bezig. Maar hij is wel een uitzondering. Zeker toen de fotografie er eenmaal was. Ging persgrootfotografie fotografie dat overnemen. En die is toch wat objectiever. Die heeft in ieder geval een soort streven tot objectiviteit. Dat wordt natuurlijk ook een hoop in gefotoshopt. Maar goed, dat mag niet helemaal de bedoeling zijn. Maar schilders, als ze het tegenwoordig doen... dan gaat het juist bijna over die subjectiviteit. En Ophuis doet dat dus ook. Die laat een groep mensen zien, ja, die zitten geknield. Mm. En je denkt, die gaan, ja, die, die, het is een soort executiepeloton. Ja, het is een schilderij. Je ziet, schilderij. Je je ziet de schutter niet. En dat maar is heel eng, omdat je het gevoel hebt dat je, als je er tegenover staat... het is een enorm schilderij dat je bijna zelf naar binnen zou kunnen lopen... om daar iets te doen. En dat maakt het heel indringend. Was het zo dat jullie dachten, kijk, deze gebeurtenissen moeten erin en daar gaan we beeld bij zoeken? Of dacht je, we hebben zo nee. dit beeld en dat kunnen we dan zo leuk indelen? Nee, een beetje van twee kanten natuurlijk. We hadden gewoon eerst een rit schilderijen. van dachten, nou, de Claudius Civilis van Rembrandt. Hè, als, de vroege, als het begin van onze beschaving. Prachtig. Um, noem maar wat. Ik wilde heel graag bijvoorbeeld het portret van Erasmus, van Hans Holbein. Dat, is een, dat kent iedereen. Ja. Dat is een verbeelding van het humanisme, van het intellectueel in de, hè, in de vroege tijd. En dan hebben we ook een Holbein. Dus we hadden zo'n. En Willem van Oranje, snap je? Dat zijn allemaal van die klassiekers. Die neem je allemaal op. Maar uiteindelijk dachten we wel, ja, dan hebben we de 18e eeuw bijvoorbeeld. We konden helemaal niks vinden. Rest, die hele 18e eeuw is heel erg moeilijk. Dus op een gegeven moment zijn we. En een was oh, beetje... moeilijke eeuw. hè? Ja, in ja. Nederland had ik ook bijna geen 18e eeuw. Uh, dat, ja, die zijn we een beetje vergeten. Daar willen wij eigenlijk niet zoveel meer mee te maken hebben. Omdat maar de het hele was ingezakt natuurlijk na die 17e eeuw. Ja, hè? de hele cultuur was ingezakt. Het was allemaal een soort nep-frans wat we hier hadden. En ja, die hele Nederlandse cultuur was een beetje verdwenen. En, en dus danks, heb we hebben het een beetje geprobeerd zo half-half doen. Als we dachten, ja, dan zijn we echt heel fanatiek gaan zoeken. En soms moest er dan wel een beetje water bij de wijn worden gedaan in kwalitatief opzicht. Maar uh, die gaat zijn ook wel weer interessant. En daar hebben we in de inleiding meer over geschreven. Ja. En uh, Marlene Dumas staat er bijvoorbeeld ook in. Ja, ja dat is de laatste. Ja. En dat is haar portret van uh, Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. En dat is, vind ik wel heel bijzonder, dat zij dat portret gemaakt heeft. En het is ook heel indringend. Wat zij altijd gezegd heeft in interviews. Ik weet niet of het waar is. Uh, de, neighbor, uh, maar... de, neighbor, de, neighbor, de Neighbor het. Heet. Het is ja. dus een, een portret van Mohammed B. zonder balkje. En zij, het is een typische Marlene Dumas... waarin je kunt zien dat ze eigenlijk niet helemaal gelooft dat portretten echt werken, dat je daar alles uit kunt halen. Ze heeft een keer in een interview gezegd dat dat haar zo verbaasde... dat die moordenaar, die wij nu als een soort verbeelding van het kwaad zien... zo'n paphoofd heeft. Zo van die kinderen, van die, kinder, die jongetjeswangetjes... en van die, ja, een beetje van die, van die hondenogen. Precies over die spanning gaat het natuurlijk... dat iemand die voor ons allemaal zoiets vreselijks gedaan heeft... dat je daar ook naar kunt kijken als... Ja, is hij eigenlijk wel zo gevaarlijk? Hoe moet je nou naar nou zo iemand kijken? En daar komt het ook nog bij dat over een tijd als iemand in Japan dat schilderij ziet, die weet helemaal niet wat dat is. Dus die betekenis van dat van schilderij die gaat heel erg veranderen, vermoedelijk. Nou, dat is spannend genoeg. Maar in ieder geval ook mensen van buiten Nederland die uh, dus geleverd hebben. Ja, dat was voor mij een groot feest. Want voor dit in Nederland had ik mezelf opgelegd dat ja. het alleen maar Nederlandse schilders moesten zijn. Uh -huh. En nu hebben we inderdaad, nou ja, noem maar op, zeg Velasquez, Holbein, echte topschilders die echt over Nederland geschilderd hebben. Uh -huh. dus bij zo'n slag om Breda is dat heel leuk. Dat je denkt, "Goh, Velasquez heeft over de slag om Breda geschilderd. Dat is prachtig om te zien. Hoe hoop je nou dat mensen uiteindelijk als ze dat boek gelezen hebben... Daarover uh, denken is het dan zo van, goh, wat een mooie schilderijen of goh, wat een raar verhaal eigenlijk in die schilderijen. Oh, dit doen er eigenlijk niet zo van toe. Ja, ik hoop twee dingen: dat ze ene kant meer van de, van de geschiedenis hebben opgestoken. Dat had ik zelf heel erg tijdens het schrijven. Dat je denkt, oh ja, dat is ook nog gebeurd. En die verhalen zijn vaak prachtig, maar ook dat als ze naar schilderijen kijken, altijd weer beseffen van, het is prachtig, maar ik moet vooral zelf kijken, niet meteen denken, oh zo is het, en dan nu ben ik wel klaar. Dat het ook een beetje stimulant is om iets verder te gaan, en het en altijd iets altijd verder te kijken. is altijd een invulling van die ja, geschiedenis. Dat is altijd meer. Juist bij goede kunstwerken is altijd meer te halen dan je op het eerste gezicht ziet. En dat is geld voor bijna al deze werken. Oh. Zelfs al willen ze dan zo historisch zijn. Was er nog een ding dat je zeg maar, graag gaat willen hebben... maar gewoon waarin mensen zijn, nou, dat krijg je gewoon niet? Nee. Die afbeelding? Nee, nee, dat gaat eigenlijk al makkelijk recht te krijgen. Ja? En zo, dat is altijd wel gelukt. Nee, was niks wat... Waar meeste, hè, er zit ook heel veel 17 e en 18e eeuw... in en die strippen niet zo hard meer tegen ja. over het algemeen. Dus dat, nee, dat, dat wel. gaat wel goed tegenwoordig. Ja. Goed, het is een, een, een, echt een bijzonder interessant en leuk boek om naar te kijken. Ik heb hem met heel veel plezier gelezen. Dank je wel. Um, ja, we zijn aan het eind gekomen. Teletextpagina 260 staat nog tot uw beschikking als u dat na wilt lezen. U hoorde net Hans ten Hartogjager, ging dus over het boek Verleden in verf. De Nederlandse geschiedenis in veertig schilderijen. Hij schreef het samen met historicus en onze boekrescent Pieter Steins. Uitgave van Abdeleneen, Polak en van Gennep. Zometeen nog kamerbreed. Ach. De bruidsjurken, de ringen, een taart. Anno 2011 wordt er getrouwd dat het een aard heeft. En nu is het dan zover. Mijn zus Nina gaat trouwen. Ben ik dan de enige die daar wantrouwig tegenover staat? Luister morgen naar de documentaire. Ja, ik wil. Over de illusie van levenslang verbonden zijn en het suikerlaagje op de bruiloft staat. En na alle pros en contra's te hebben afgewogen... is het enige wat ik nog over het huwelijk kan zeggen... Ja, ik wil. Morgenavond, 9 uur in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hé, hey Fred. Jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzet?